Maar ik mocht niet verliezen. Want ik nee. had geen geld om een bierwasje <laughs> te geven. Nee, ja. Dus ik ben zo goed geworden in België. <laughs> ik, ja, ik kwam heel aan. Ik had een bootje op de Maas in Maastricht. Had ik gekocht van iemand. Maar ik had nog geen geld om het te betalen. Ik nee, nee, zei, nee, nou dat nee. komt wel. Ja, komt, ja. En dat was een bootje. En er zat een, een motor in. Een oude Teeford. En uh, ik dacht, nou weet je wat. Ik ga in ieder geval die motor, die kan ik verkopen. Toen ben ik naar het Zigeunerkamp gegaan in Maastricht. Toen heb gezegd, nou, ik heb een motor te koop uit een boot. Die zijn toen gekomen... Lieve mensen, hier zijn we dan weer met GID Radio. En wel op zaterdag 19 februari 2011. En we proberen er gewoon de komende twee uurtjes weer iets van te gaan maken. Een kaartje trekken, een babbeltje met elkaar. Eens dus even kijken wat er op de chat allemaal gemeld wordt. En zo proberen we weer de komende twee uurtjes lekker door te brengen met elkaar. Gezellig met elkaar en onder elkaar. En voor elkaar en met elkaar. Dus in ieder geval allemaal een hele... Hele goeienavond, wie nou, kan ik op dit moment al verwelkomen en hebben al een plaatsje weten te veroveren hier in de kamer. Er zit al heerlijk aan een koffie en een warme chocomel en aan de thee met een lekkere koek erbij. En dat is natuurlijk De Vinger, goeienavond lieve De Vinger. Welkom in ieder geval vanavond hier in mijn chatkamer. Dan is er natuurlijk onze aller directe, of jij lieve Dirk, gezellig dat je er bent. En ik zie dat je weer uh, lekker dicht bij, uh, bij Edwin zit. Dus allebei een hele goede naam. Ook Edwin natuurlijk, jij ook van harte welkom. En dat is natuurlijk ook voor ons Esmeralda. Ook altijd gezellig als Esmeralda er is. Zo lekker knuffelen met een hondje. Dus een lekker gezellig bij ons te zijn. Dan is er natuurlijk Jan. Ja, Jan die heeft een uh, verbod. Een koelkastverbod. Die mag naar acht uur niks meer eten. Dus daar hebben we niet. Die is gewoon twee uur bij ons. Je gaat niet lopen naar de koelkast. hapjes Snuffelen en al. Dus dat weten we dan ook in ieder geval weer. Dat, dat We gaan hem daar ook in steunen natuurlijk. We zullen het hebben vanavond. Dan begint ook de smaakpillen niet uh, te wateren. En krijgen we trek in eten natuurlijk. Dus dat uh, zullen we dan even nalaten. Dan is er natuurlijk als Colinda. Goedenavond, lieve Colinda. Ook weer gezellig dat jij er natuurlijk bent. Kom je natuurlijk ook je naam wel eens regelmatig tegen op spiegel. Ik had van de week weer een hoop... Uh, uh, punten voor je, voor je samen. Maar ja, die spieren, die heb je zelf trouwens al heel veel. Dus daar zal, daar zal ik wel niks aan bij hoeven te voegen. Maar ja, is natuurlijk uh, hartstikke goed. Nou, dan is het natuurlijk onze aller donder. Goedenavond, lieve donderdag. Ook jij natuurlijk welkom. Ik hoop dat je inmiddels al weer terug in je huisje bent. Ik geloof het wel, als ik zoiets van de week vernomen had, dat het dan zal het allemaal wel heel mooi en gezellig uitzien. En ik hoop dat het weer, uh, dat je weer naar je zin hebt. En dat je weer je eigen dingetjes kan doen. Want dan gaat toch niets beter als boven je eigen home. En je eigen, je eigen potje koken en je eigen dingen doen. Het is allemaal wel heel leuk voor even. Maar het is ook weer zo gezellig als je weer je, gewoon jezelf kan zijn. In je eigen omgeving. Dan is het er. Dan is er natuurlijk als Elisabeth, goedenavond lieve Elisabeth, ook fijn dat jij vanavond de moeite neemt om gezellig bij ons te zijn. En dan is er natuurlijk Krijn, als alle Krijn, iedereen weer van harte welkom heet als ze binnenkomen. Dus ik zou zeggen gewoon Krijn, uh, Krijn ook fijn, jij was er vanavond eerder dan ik, want ik heb moeten rennen om op, om acht uur in het chat te zitten. Want ik was in één keer, de tijd ging sneller als ik dacht, om kwart voor acht, dacht ik er nog aan en één keer om. Om drie minuten voor acht dacht ik, oh ja, dat is waar, ik moet, uh, ik moet in gaan loggen. Dus zo doen we, mijn stream is aan, voordat ik er met de chat in zag. Dan wil ik natuurlijk uh, de dretret en de operator natuurlijk ook heel veel lieve groeten sturen van hier vanuit rijden. En ook de mensen die op dit moment toch de moeite nemen, om terwijl ze een kaartje zitten te maken of gezellig zitten te puzzelen, of noem maar met iets anders bezig zijn, toch nog op de achtergrond meeluisteren met uh, Ridder Radio, dus op jullie lieve mensen, allemaal twee uurtjes luisterplezier. En of het gezellig wordt, dat hangt niet natuurlijk alleen van mij af, maar ook voor de mensen die aan mij met mij bezig zijn. En waar we... Uh, en alles wat natuurlijk uh, gezellig is. Nou, ik zie dat uh, Colina de eerste vragen heeft. Nellie vraagt Wraakje vinden ze aangepast werk voor me. Ja, wat zal ik daar nou verantwoord op geven? Kijk, ik moet het natuurlijk wel doorkrijgen, lieve Colinda, dat weet je. In het verleden is dat wel meer gebeurd en dan moet ik spontaan doorkrijgen. Maar ik moet even het antwoord schuldig blijven. Dus met andere woorden, ze laten, geven mij nog niet het gevoel dat de aangepast werk al op korte termijn aan zit te komen. Dus ik zou... Dus ik kan daar niet positief op reageren. Ik kan alleen maar zeggen tegen mij. Maar het is in ieder geval... Wil je werken... Probeer dan alles op alles te zetten. En probeer alles aan te grijpen... Wat je aan kan grijpen... Qua wat jij kan... Met jouw... Uh, met jouw dingen. Maar geniet nog steeds... Van die rust die je nu hebt. Dat zal wel ergens goed voor zijn. Ik zeg altijd... Dingen gebeuren niet in je leven, ook al zijn ze vaak niet uh, goed te rijmen en zijn ze vaak niet uh, heel erg goed te begrijpen voor ons, maar toch gebeuren er vaak dingen in ons leven en soms het niet prettig voelen, maar die toch toch nut voor ons zijn. Als je daar altijd maar rekening mee houdt, dat, dat het altijd een reden heeft waarom dingen gebeuren op een bepaald moment in je leven. Waarom moet mij dit overkomen? Wat is de zin van ziek zijn? Waarom moet ik, uh, moet ik dit nu ervaren? Uh, noem allemaal maar op wat het ook mogen zijn. Het zal altijd, heeft altijd te maken met iets. Alleen nadien, en dat is het ergste... Het ergste is het natuurlijk, dat we, het mooiste is dat we het pas achteraf te weten komen. En Jan zegt, nee, die was mijn vader van de week in de buurt toen het gebeurde. Ik wil nog lange vader. Ja, die stond al klaar, Jan, om jou te komen halen in zijn engelengewaad. Die stond al bij de deur en zei, kom op, Jan. Maar ja, <lacht> kom op, Jan, zei hij. Nee, ik wil je boven hebben, lekker gezellig babbelen. Nee, Jan. Zo, dan moet jij dat, dit moet jij gewoon even naast je neerleggen. Hoe vaak heb ik het al niet gezegd? Ik ga er daar even op terug. Ik wil eerst mijn nieuwe, even mijn nieuwe, nieuwe vrienden even welkom heten. Dat is natuurlijk onze oude knuffeltjes. Die komt lekker knuffelen. Dus je guus hier van mij, een lekkere knuffel vanuit Rijen. Ook natuurlijk een knuffel van Erika en van Wilfred. En dan natuurlijk ook voor onze Tom. Goedenavond, lieve Tom. Ook jij natuurlijk welkom en fijn dat je er bent. Dus dat is, is gewoon uh, zo. Maar weet je wat het is? Volgende week zat ik nog aan jou te denken, Jan, toen jij mij gebeld had. En toen denk ik, ik ken mijn eigen tijd nog. Ik weet nog goed dat ik op een gegeven moment op de rand van mijn bed ging zitten... En dat ik, dat ik ook, dat ik iedere keer de dingen kreeg en me niet goed voelde worden en dan allemaal maar aan mijn gezicht zat te trekken. En op een gegeven moment zat ik op de rand van mijn bed en dan zat ik op een gegeven moment mijn pols te voelen. Maar als je lange tijd met je pols bezig bent, dan voel je hem op een gegeven moment helemaal niet meer, want dan weet je niet meer wat je moet voelen. En toen dacht ik op een gegeven moment: ik ben dood. Ik voel mijn pols helemaal niet. Dus moet je zien hoe naïef iemand kan zijn en hoe zenuwachtig en nerveus. En het is gewoon de angst om dood te gaan. En doodgaan is helemaal niet erg. Mensen die ooit een bijna doodervaring hebben gehad, vraag het maar aan. Vraag het maar aan Elisabeth. Als je dat hebt gehad, doodgaan is helemaal meer. Je weet gewoon niet wat je mist. <lacht> wij we weten gewoon, we weten maar half wat, uh, wat we missen. Doordat we hier op deze aarde zijn. En hier moeten wij onze lessen leren. En zo te zien, Jan, ben jij nog steeds niet uitgeleerd. Je zal nog heel veel teleurstellingen te verwerken krijgen... en moeilijkheden moeten overwinnen... want jouw leerproces zit er nog steeds niet op. En zolang je leerproces niet uh, erop zit... hoef jij je niet druk te maken dat het je tijd wordt om naar boven te gaan. Het is net als op school. Wanneer je uitgestudeerd bent en je weet alles... dan mag je over. Nou, en jij bent nog steeds niet uitgeleerd. En je moet maar zo denken... en dat telt voor iedereen... Zolang we problemen blijven houden op onze weg. En zolang we uh, het allemaal moeizaam gaat. En zolang we weer tegenwerking krijgen. En zolang we, en zo gauw we weer met dingen om moeten uh, gaan. Vergeet dan in ieder geval dat we nog volop in het leerproces zitten. En zolang we in dat leerproces zitten, hoeven we echt nog die naar boven. Dus ik zit in de verlenging. Dat weet ik gewoon, maar dat was om jullie uh, dit bij te brengen. Ik moest iedereen bij gaan brengen. Hoe dat ze met hun leven om moesten gaan, en daar zit ik in mijn verlenging. Maar ik zit al in mijn verlenging. Dus mij kunnen ze gewoon komen halen wanneer ze er zin in hebben. Ze zeggen, nou, nou hebben we genoeg uitgedragen. En dan ben ik altijd nog blij met alle mensen die nog iedere keer mij nodig hebben, die mijn advies nodig hebben, die mij nodig hebben om weer verder te kunnen. Nou ben ik nog steeds onmisbaar hier. En dan zeg ik altijd maar, laat me dat als mens... Of er zijn voor de mensen, want als engel, ik straks als geest aan hun, dan schrikken ze zich het land Lazarus en dan is het ook niet goed. Dus laten we maar als mens nog iets te betekenen voor de mensen die hier op het aarde zo moeilijk hebben. Maar dat wil niet zo zeggen dat ik het zelf ook vaak moeilijk heb, want ik ben nog steeds geen engel en ik wil dat ook niet worden. Ook. Nou, laten we maar lekker een Nelly zijn met mijn met, met gaven. Met, met de gave die me gegeven is om contact te leggen met hierboven. Om andere mensen advies te kunnen geven. En verder met mijn eigen, eigen zorgen en problemen hou ik het nog wel uh, een jaar of dertig vol. Dus laat me maar nog maar. Naar een tijdje. Ja, ik zit mijn al gelijk al 98 te, te prijzen. Dus dat zo doe ik het gewoon. Nou, je ziet dat Chaco ook binnenkomt. Goedenavond naam, Chaco. Nou, Colina die wil een kist met verwarming, ja, moet ik goed luisteren, je moet nooit niet zoveel stil blijven staan bij je dood. Ik vind, het hoort bij het leven, we weten dat we, dat we weten, één ding weten we anders zelf. we weten geen van allen niet of we ooit rijkdom gaan verkaren, dat weten we niet. We weten niet of we ernstige ongeneeslijke ziektes gaan krijgen, dat weten wij geen van allen niet. Dat kan ons overkomen, het hoeft ons niet te overkomen. Uh, dat we iedere morgen als we wakker worden, uh, dat we ademhalen vanzelf, dat weten we. Daar dat, dat hoeven we geen moeite voor te doen, dat gaat vanzelf. Maar dat we doodgaan, dat weten we allemaal. Allemaal weten we, en dat is voor iedereen gelijk. Wat dat betreft kunnen we elkaar allemaal op hand geven, want we gaan allemaal ooit uh, die uh, dingen. Maar daar moet je niet constant mee bezig zijn. Want als je daarmee bezig bent, dan maak je alleen maar je eigen leven tot een hel. Ik wil alleen maar eerst Jochen nog even welkom heten. Goedenavond, lieve Jochen. Ook onze Tjako is binnengekomen. Goedenavond, lieve Tjako. Gevolgd door Petra. dus de Petra fijn. Dat jij vanavond weer een keer in ons midden bent. Dus allemaal een hele, hele goede avond. Nou, mijn slim loopt gewoon. Jochen heeft geen uit. slim. Dus. Dus dat is gewoon van die dingen, lieve mensen. Dus je hebt een bepaalde droom gehad, als ik het goed kijk, Ik heb het niet altijd toevallig. Dus even kijken. Je had een, uh, waar je het gebeurde, hoor ik zeker, ze dus pleeg zelf niet meer. Uh, Dan zegt ze, dus je was behoorlijk te Dus, nee, toevallig, ik ben uh, vandaag net bij een boeddhistische lezing geweest over de dood. Nee, dat is heel toevallig, ja, het zal wel zo moeten zijn. Kijk, de dood hoort gewoon bij het leven, maar we moeten daar natuurlijk niet niet, uh, daar kunnen we niet omheen, want het is gewoon zo, maar we moeten er niet bij stilstaan, want als je de hele dag door, als je de hele dag, uh, de hele dag door aan het, uh, met die dood bezig bent, wat er allemaal niet kan gebeuren, jongens, dan maak je je eigen leven gewoon tot een hel, en dan moet je gewoon dat doen, we weten gewoon dat het zo is, en op het moment We weten gewoon, uh, dat, dat gaat ons allemaal een keer overkomen. Maar op het moment dat je daar constant mee bezig bent, dan moet je gewoon niet doen. Het moment, wanneer het moment daar komt, dan krijg je zoveel kracht van boven. Dan word je zo uh, door boven door de engelen uh, die, die ons opkomen halen en die ons gaan begeleiden. Op onze laatste reis uh, geven je dan zoveel kracht en moet dat het, dat het overgaan helemaal niet erg meer is. Dus het is de, de angst. En het niet weten wat er met je gaat gebeuren, dat ons beangstigt. Maar op het moment dat, want uiteindelijk, we hebben hier ook, het programma heet uiteindelijk een beetje contact met de overledenen. En het is natuurlijk zo dat op het moment dat wij um, in onze laatste uren zijn, de laatste momenten dat we afscheid gaan nemen van de aarde en, en, en, en terug gaan naar huis. Dan krijgen wij contact met degene die ons opkomen halen en dat geeft ons zoveel kracht en zoveel liefde en zoveel uh, warmte dat het helemaal niet enger is. Ja, Peter als ik ook die vriend van haar is het overlijden van zijn Waal nog steeds aan het werken. En dat is best lastig soms natuurlijk. Een raadproces kun je ook geen tijd op zeggen. Je kunt ook nooit... Iemand rouwt ook anders. Kijk, dat is ook vaak waarom dat... Uh, pas geweest nog een heel gesprek met mensen over gehad. een lezing eigenlijk, een, een onderwerp eigenlijk behandeld. Maar dat je dus, uh, vaak ziet dat mensen... Dat mensen op een bepaald moment uit elkaar groeien... Wanneer er iemand is overleden in de familie of een kind overleden is. Want iedereen verwacht van iedereen dat ze, dat ze rouwen... Op hetzelfde moment rouwen, op hetzelfde moment daarmee bezig zijn. En dat kan gewoon niet. Je kunt allebei een dierbaar, een kind verloren hebben. Ik zal het over een echtpaar hebben. Ze hebben allebei, zeg maar, heb je heb je, je kind verloren. De eerste dagen ben je er alle, maar allebei verlamd van, van verdriet. En heb je heel veel steun aan elkaar. Op dat moment leef je hier, maar dat mooi geleefd, door, door, door, door alles wat, hè, door de schop die je te wer werk hebt gekregen. En noem maar op dus dan. Maar na alles voorbij is, al dan het geveel geregeld worden. En na alles voorbij is, dan komt er een beetje rust. Maar dan ga je beginnen. En dan zal een vrouw, op een bepaald moment, kan een vrouw heel erg overdag die niet werkt, daar heel veel mee bezig zijn. Die is het kamertje aan het opruimen, die komt kleren tegen van het kind. Dus die wordt er nog steeds meer mee geconfronteerd. Kan soms misschien uren met een truitje of een t-shirtje of een jurkje van zijn kind in de handen gaan zitten, treuren, op bed, en uh, gaat daar op een andere manier mee om, als de vader natuurlijk. Dan is het natuurlijk dat met de, als met de vader. De vader die heeft op zijn werk, die heeft zijn werk, dus die heeft zijn collega's, die is druk bezig met zijn baan, en die is er misschien overdag niet zo mee bezig geweest, want die zinnen worden wat verzet. Nou, die komt s'avonds thuis, toch een beetje met een ander gevoel, maar die vrouw die heeft de hele dag in dat verdriet gehangen. Ik kan va vaak zo'n vrouw niet begrijpen waarom dat die man nu gewoon een beetje ontspannen kan zijn. Want zij heeft de hele dag met die ellende gezeten. En, dan, en die man die kan dan op een gegeven moment, dat zal de eerste weken wel zijn, op een bepaald moment geen begrip meer opbrengen voor die vrouw. dus hij zegt van, ja je moet er gewoon doorheen, laat dan er nou niet eens zo eens zijn hangen. En, al, en dan gaan ze elkaar, als ze naar elkaar toe groeien, zie je heel vaak dat die mensen van elkaar gaan verwijderen. En dat is zo jammer. Je hebt zo'n samen, dan ga je door zo'n groot verdriet heen. En, dan, en je moet dan elkaar eigenlijk steunen in die tijd. En je verwijdert dan van elkaar. Je kunt er nog niet eens meer zijn voor elkaar. En is dat dan niet verschrikkelijk? Ik vind dat heel erg eigenlijk. En. Dat is wat je heel vaak om je heen ziet gebeuren. Maar voor ik weer verder ga, wil ik toch eerst. Wil ik natuurlijk Lares welkom heten. Goedenavond, lieve Lares. Ook fijn dat jij vanavond in ons midden bent. En natuurlijk Theo, die ook weer de weg heeft weten te vinden naar mijn chatkamer. Ook jij, Theo, een hele, hele goede avond. Welkom allemaal. En fijn dat jullie er zijn. Ja, kijk, goed luisteren, jullie hebben het dan ook binnen uh, de eeuw, uh, Kerk dat is uh, de, uh, iets loodzwaar gemaakt, van dat woord. Maar, ja, het is gewoon, het is natuurlijk het laatste. Hè? Op het moment dat je, de, als iemand in de kist ligt, en je gaat voor hun het laatste moment, uh, het laatste moment afscheid uh, nemen. En voor die deksel erop gaat, dan weet je, dit is het laatste wat ik ervan zie. Wat ik visueel ervan zie, het is het laatste wat ik ervan zie. Maar ik heb ook hele de cultuur, hè, daar, daar, daar ligt zo'n uh, zo uh, zo lijk uh, constant in de Pinkstergemeenschap. Daar ligt gewoon tijdens de, uh, de dienst, ligt het lijk gewoon in de kist met de deksel open. Die is daar heel de tijd nog gewoon uh, bij. Bij ons wordt altijd die kist altijd al opgedaan, uh, gedaan. Maar weet je wat u wel ziet? Dat vind ik altijd net als in, in Turkije, waar dan ook nog zijn, allemaal in, in die landen. Daar zijn die in, in die derde, uh, derde wereldlanden. Uh, daar rouwen ze altijd zo uh, enorm Tijdens die, die, die dagen van, die, uh, van het overlijden, dan, dan heb je ze emoties, Dat hou je niet voor mogelijk. He, hoe dat die mensen uh, een massaal afscheid nemen van, van de overlevenden, Alle familieleden, iedereen komt opdraven. Iedereen wil er afscheid van nemen. En dan als je die, die emoties ziet, hoe, hoe die mensen er eigenlijk kunnen laten gaan in de verdriet. En het is zo bijzonder wanneer de ceremonie achter de rug is. En die overledende is, over, is, is, is weg, begraven of wat het ook mogen zijn. Dan zie je dat die mensen berusting hebben. En aanvaarden dat het gebeurd is. Dus het aanvaarden dat het gebeurd is. Gewoon uh, vrede hebben met de dood. Daar gewoon vrede mee hebben. En dan denk ik: daar kunnen wij uiteindelijk nog wel iets van leren. Die mensen gaan dan zo, maar die zitten veel dichter bij de natuur als wij. Ja, als je heel dicht bij de natuur zit, dichter bij de natuur zit, dan, dan ga je er altijd heel veel anders mee om. Dat is gewoon zo. En bij ons, werd, weet dan vroeger toen ik een jong meisje was, toen, toen stonden die dooien altijd thuis, hè? die overlijden, die, die, die, die, die, die dooien, ja, sorry dat je over een dooi praat, want zo moet je die, zien. Maar het lichaam van de overledene stond gewoon thuis, alle mensen hadden zo'n kamertje, in de huis een kamertje, weet je wel. En daar stond die overleden keer opgebaard. En iedereen kon daar komen kijken. Ik ging altijd met mijn vriendin vroeger al die, al die dooien af. Overal kruisjes geven, overal uh, dingen doen. Dus dat, dat zijn allemaal dingen die vroeger werd je daar ook veel. En dan ging iedereen bidden... En dan stond het overleden gewoon in de kamer te En daar stond iedereen in, gingen ze samen het weesje, het uh, uh, rozenhoedje noemden wij dat. Maar dat was dan de, de uh, rozenkrans uh, bidden. Nou, en dan uh, was het uh, heel ontferm over ons, heel ontferm over ons. En dan wees je goed, Maria, vol van genade. En dan hadden ze tien keer het weesje goed aan onze Vader En dan bid voor ons, bid voor ons, bid voor ons. Nou, en op een gegeven moment gingen ze dan, werd dan met de alle buren gingen dan naar bidden. Soms stonden ze op straat allemaal te bidden. Vroeger werden de kinderen er veel meer bij betrokken. En je ziet dat nu trouwens ook weer wel. Nu is het eigenlijk zo, nu is het eigenlijk zo dat er veel overleden weer thuis opgebaard worden. En als ze gewoon in de huiskamer zaten, zeg maar van de tien die komen te overlijden, is er toch altijd wel eentje of twee die gewoon thuis, die dagen gewoon thuis staat. Maar nu ook. Ze overlijden, ze worden opgehaald, ze worden daar naar zo'n crematorium gebracht. Ze worden daar uh, uh, gewassen en aangekleed. Nou, en dan is het kijkavond en dan kun je gaan kijken. En dat is het enige wat je dan nog hebt. Dan heb je eigenlijk al die dagen... Het is veel... Vroeger was het eigenlijk veel... Uh, werden de mensen, de, kind, de kinderen, ook veel meer bij betrokken. En dat is natuurlijk niet meer. Dat, uh, dat wordt er ons ook niet meer zo gedaan. Ja, dus... Uiteindelijk doen we het allemaal. Maar dat is met alles. Ik denk dat dat niet alleen met het overnijden is. Ik denk dat dat heel veel dingen is. Er zijn heel veel dingen. Uh, waar wij niet meer zo bewust mee bezig zijn. Als dat. Uh, ik vroeger werd ook je eigen varken thuis geslacht. He, dat werd ook gewoon gedaan. Vroeger zag je ook dat je vader het konijn. als je konijnen fokte, het konijn pakte en achter zijn oren sloeg. En uh, het filde. En dat je s'avonds konijns zat eten, dat was maar heel normaal. Er was ook niks, niks, niks, Maar als je tegenwoordig die kinderen, ja, maar wij lussen, kloppen niet. En wij lussen niet dit, en we lussen niet dat. Ik denk dat, op dat punt, uh, wil niet zeggen dat die kinderen vroeger minder gevoelig waren. Maar die, wij stonden meer bij de realiteit. En nu wordt het eigenlijk allemaal uh, in verdoemhoekjes gestopt. Nou, je ziet dat jullie het op dit moment hebben over het oversteken. Ja, bij ons hier ook. Bij ons krijgen ze ook 50 euro boete als ze geen honderdpoepzakje bij zich hebben. Ja, dat is hier ook boete. Nou, je moet goed luisteren. Ik heb een hekel om mijn gordel te dragen. In mijn auto. mijn autogordel aan te doen. En uh, ik vind het altijd ellendig. Als ik de politie tegenkom, want dan voel ik me eigenlijk heel schuldig, denk je, en dan doe ik hem gauw, uh, zo gauw, dan trek ik hem zo, dat, dat heb ik hem wel niet aan, maar dan heb ik hem zo een beetje vast. Maar dan denk ik bij mezelf van, dus ik ben ook een uitklaar op dat punt, want ja, ik wil die bekeuring natuurlijk ook niet betalen, maar ja, achteraf moet jij eigenlijk, hoe dus ik, stap in die auto en ik doe die uh, autovormule aan. Klaar. Want op het moment dat je hem niet aan hebt en je komt de politie daar tegen, dan, dan boemt je hard aan alle kanten en dan hoop je maar dat ze het niet zien. En dan doe je het eigenlijk iedere keer jezelf aan. En zelf het is zelfs als dingen zeggen over uh, rood licht te lopen. Kijk, als er op een bepaald moment helemaal niks aankomt en je staat er hele tijd als een uh, debuut te wachten bij zijn dingen voordat je over mag steken. En je ziet in de uh, verste verte helemaal geen auto waar komen. Ja, dan denk je toch bij jezelf van het zijn hulpmiddelen, hè. Maar dus dan, dan, kijk, voor een drukke winkelspraat is het gewoon. Maar, zei ik ook, ik doe hem op maar half om. Ja, ik ook. Maar het is, het is gewoon in zo'n drukke winkelstraat, dus het maar goed dat het die zijn, want dan zou je nooit de gelegenheid krijgen om over te steken. Maar als het wel zo is dat een heel stille weg is, en er staat zo'n zo dingen, ik denk dat iedereen dan gewoon oversteekt. Maar ja, als je een keer goed bekeurd wordt, dan laat je dat wel. Dan wacht je wel wat langer. Er zijn er heel veel... Kijk, we, uh, over die oude gordels. Uh, Harald heeft een keer een, een heel zwaar ongeluk gehad. Maar doordat hij zijn gordel niet aan, le uh, aan had, leeft hij nog. Want toen was hij uit zijn wagen geslingerd. Want ja, die, die wagen die ging zo van de weg af en die, is, uh, het, en die ging zo, de, zo het bos in en hij is er geslingerd. Hij lag buiten zijn auto. en Zijn wagen was helemaal van voren, die was helemaal geplet. Tot aan zijn ding had hij zijn gordel aangehaald, want hij was in slaap gevallen in de auto. Dus als hij zijn gordel aan had gehad, was hij er niet uitgeslingerd, dan was hij wel dood geweest. Dus het is ook wel zo dat je ook wel. Uh, mensen hebben ook de leven vaak wel eens te danken doordat ze de gordel aan hadden. Dat ze hem niet aan hadden. En ik vind het gewoon, ik zeg altijd nog: ik vind het een soort vrijheidsverroeping. Ik zie dat Joyce ook binnenkomt. Goedenavond, lieve Joyce. Welkom hier bij ons bij de Radio. Maar nou, ik vind het altijd nog vrijheidsberoving. Hoe dat je dat ook bekijkt. En of dat, aan als de politie mee zit te uh, luisteren, dan moeten ze dat gewoon zelf weten. En, het is gewoon, het is, uh, het is gewoon zo dat, dat weet ik niet, Jan, ik heb de chat niet gevolgd. ja, toen ik vier jaar was, heb ik een Engelse auto-ongeluk meegemaakt. Dus je is ook uit de auto geslingerd. Ja, haal ook. Ja, dan zie ik ja, dat jij dat schrijft. Ik zie dat Jan de Man ook binnenkomt. Goedenavond, lieve Jan de man. Ook Man. gezellig dat jij vanavond bij ons bent. En hoe was het nou met jou, Jan de Man? Ben je nou... En jij zou toch ook om worden? Of had ik dat verkeerd begrepen? Dat was toch in februari of zoiets? Wat een mooie naam. Oh, dat wist ik niet. Nou, ik, je zegt het, Tom. Je moet in de auto in slaap vallen, maar ik zou je wat vertellen. Dat kan in één keer je overvallen. Dat kan je één keer overvallen. Ik heb een, uh, toen ik in België woonde, toen reed ik een keer van België naar, naar uh, Eindhoven toen, en dan moest ik gaan werken. En toen zat ik op een gegeven moment gewoon, de hele tijd uh, in, de, zat ik in de auto, en er was net iets, middags zo'n beetje zo'n zonnetje, en ik zat met een muziekje zo in de auto, en ik reed op mijn gemak, en in één keer was ik vertrokken. En ik schrok wakker, ik was heel even weg geweest. Dus het, het overkomt en het is me al meer overkomen. Dan ben ik gewoon in de auto. Daarom neem ik altijd iemand mee. Als ik ver moet rijden, wil ik altijd iemand meenemen. Want dan zit ik te kwebbelen in de auto. En zou ik dan even niks zeggen, dan uh, zou ik even niks zeggen. Dan zegt die ander wel, hé, hey, waar ben je stil. Dus dan zou ik die mij wel wakker houden. Maar als ik alleen in de auto zit en ik moet langere ritten maken, dan... Uh, en, ik heb, en, en gewoon door dat geluid van die motor zo en, en de muziekjes op uh, in de auto. En dan uh, uh, denk ik, als het drugs valt ik niet in slaap. Maar als je een beetje een uh, lange eentonige weg hebt, dan heb ik, kan ik zomaar in één keer in slaap vallen. Ik ben daar ook niet zo gelukkig mee. Dus als ik altijd ver moet rijden, vraag ik altijd iemand of ze met me mee, mee wilden rijden. Maar ik kan daar bij de computer ook, hoor. Als ik zo s'avonds aan de computer zit, en ik, ik zeg helemaal niks, en ik ben aan het luisteren, zeg maar, naar, naar de dames aan het luisteren, of ik ben naar Guus aan het luisteren, en, en ze maken geen muziek, zeg maar, maar ze zijn gewoon aan het praten, in bepaalde dingen, en ik zit aan aandachtig te luisteren, dan kan ik ook op een gegeven moment gaan zitten knikbollen, en in slaap vallen. Ik heb het altijd bij iets, wanneer het... Uh, gewoon rustig is. En mijn ene broer heeft het ook een keer gehad. Die, uh, die had ook een paar uh, avonden. Een paar avonden heel uh, uh, uh, laat moeten werken, En toen kwam hij. Het was hier in de Staten aan. Toen was hij hier in de Statenlaan en toen uh, werd hij wakker, dat hij gewoon uh, ja, stil stond aan zijn kant van de weg, met zijn auto. Dus het, ik, ik denk dat het wel meer mensen ooit is overkomen hoor. Maar als je dat van jezelf weet dat, dat je daar voor bloot staat, dan moet je gewoon, als je, of als je uh, ver moet gaan rijden, dan moet je gewoon iemand meenemen. En dat doe ik ook altijd, alleen ik iemand mee en dan zeg ik, ga je mee. En weer zegt, ik ben uitgegeten, maar ik heb slaap. Dat kan. Ja. Je hebt ook lekker zitten te smikkelen hier, hè. Ik ga nu een ander muziekje opzetten, dat is ook een hele mooie die nou gaat komen. Dit is nog een mijn uh, dingen, hè. Ik ga het even opzetten. Twee. Ik had twee dingen om van, uh, vanavond voor jullie te doen. Ik had uh, voor jullie één kaart willen trekken van de kleine Lenorman. En dan een beetje de, uit, uh, de goede uitdingen erbij te geven. Of anders gewoon de inzichtkaartjes. Maar ik heb daar een hele mooie tekst van gekregen van iemand. Helemaal uitgebreid. Even kijken waar ik die heb gelaten. En ben ik dan weer. Chaco ga je van de bakje zetten, dat moet ook gebeuren op z'n tijd, Lekker gezellig. op de voorschijn gepakt. Dat heb je toch goed gehoord net Nee, die schudt de kaarten, dat klopt. Dan horen jullie dat toch heel erg goed. Dus even het toetsenbord wegzetten. En dan pak ik de kaart en dan kijk ik gewoon wat er voor meer tekst en uitleg voor ik met enkele kaart heb gedaan, ga ik nou met deze kaart. Het krijgt voor iedereen maar één kaart, dus die moet het op dit moment maar te zeggen hebben over jullie wat het te zeggen heeft. Dan kun je natuurlijk even verschillende leggen, binnenkort ga ik... Uh, op mensen daar cursus over geven omdat, om ze te leren leggen de, de, de legging. we hebben ze om gevraagd dat ik die cursus voor ga geven, dat ga ik ook doen ik heb de kaarten allemaal al gekocht waar het trouwens helemaal niet duur bij Bolling komt 3,98 nou de eerste kaart die ik ga trekken De kaart die ik nu ga trekken, met mijn ogen dicht, die ga ik trekken voor de vintje. De vintje staat bovenaan vanavond in mijn lijstje. Nou staat de muziek wat zachter. Dus dan ga ik even kijken welke kaart ik ga trekken en die is dan voor de vintje. En voor de vintje mocht ik de kaart trekken van de beer. En wat zegt de kaart van de beer nog meer? Wat zegt de kaart van de beer nog meer? Dat is kaart nummer 15. En de kaart van de beer is de plompe berenspoorbo van heil en vrolijkheid. Maar wacht u wel zo zegt hij voor afgunst en voor nijd. En de sleutelwoorden van, uh, van de beer zijn de moeder, de kracht, dus hulp en geluk. Deze kaart die getuigt van grote kracht, kan ook echter de aanleiding geven tot jaloezie. Helaas gunnen vele mensen en anderen geen, licht, geen geluk, en soms tracht men zelf een wicht te plaatsen tussen bijvoorbeeld een man of een vrouw of een moeder en een kind. Ook al zou men in staat zijn grote onrust te zaaien tussen compagnons, maak echt de beer niet kwaad, want met zijn sterke beerpoten kan hij alles vertrappen wat hem in de weg staat. Door de hulp van een sterke persoonlijkheid kan een jong mens zich op een van deze terreinen ontwikkelen. Het kan zijn dat je uh, heel veel kracht krijgt van iemand die je, uh, die je kan helpen met, je verder, met verder ontplooiing en verdere dingen in je leven. De samenwerking met jongeren kan een grote vreugde ja zelfs veel geluk geven. Dus uiteindelijk is de beer, zeg ik altijd... Dat is een, een, een weer van kracht. Dan krijg je steun van mensen in je omgeving. Dat kan van moederfiguren zijn. Uh, dan wordt je hulp geboden. En dat kan je ook geluk brengen. Ik vind altijd als deze kaart, als je deze kaart trekt, is het altijd een positieve kaart. De kaart van vorige week. Ik zal het... Wel een keer het ding opschrijven. Ik heb voor Dirk Tech heb ik de tuin mogen trekken. En daar staat dat is de, de fontein, dus de fontein, die zegt altijd dat de mensen, kijk, uh, de fontein zeg ik altijd, als je de, de fontein hebt, dan heb je alle mensen die om je heen zijn, die je altijd goed uh, van, van zin zijn. Dus die mensen die meen het goed met je. Als je een fontein om je heen hebt, dan altijd zeggen... Dat je uh, uh, meestal vrienden om je heen hebt, mensen om je heen, die het goed met je meenemen. Dat is altijd een heel positieve kaart. En kijk, het is, uh, het is ook, uh, de het is een, uh, wie, uh, wie dicht bij deze tuin staat, vindt schone vriendenschaar. En de sleutelwoorden zijn ook de, en dat is in je omgeving en in je creativiteit. Dus je moet er zelf natuurlijk ook wat aan doen. Dus je hebt dan mensen om je heen vergaard die het heel goed met je menen, maar dat heeft ook te maken met jezelf. Je hebt er zelf natuurlijk aan meegeholpen op de manier zoals jij zelf met die mensen bent omgegaan. Want we weten allemaal. We weten allemaal dat uh, wij natuurlijk, als je vriendschap zaait, dan oost je vriendschap. Dus dat is altijd, uh, daar moet je altijd rekening mee houden. Dus dat is de kaart die ik voor uh, Dirk heb uh, mogen trekken. Nou, het, heeft gewoon, het is een positieve kaart. En die kunnen veranderingen brengen in, in, in prettige, uh, voor prettig gezelschap en ook in je omgeving, lieve Dirk. Het kan ook zijn dat je vriendschap gaat sluiten voor je leven. Dus dat kan ook. Dus dat, uh, het is gewoon een hele, een hele positieve kaart die ik voor jou getrokken heb. Nu ga ik een kaart trekken voor... Zie dat Bjorn ook binnengekomen is? Goedenavond, lieve Bjorn. Nu ga ik een kaart trekken voor Edwin. En voor Edwin trek ik de kaart van de ooievaar. En de kaart van de ooievaar is altijd een verandering of een verhuizing. Dus het gaat voor jou, lieve... Uh, weer gaat er een verandering plaatsvinden. Het kan te maken hebben met de verhuizing, maar het kan ook een verandering van werk zijn. Het is altijd een nieuw beginnen iets. Dus er gaat gewoon iets gebeuren wat uh, voor jou nieuw zal zijn. Een nieuwe, uh, kan een nieuwe relatie zijn, een ander werk. Het is in ieder geval een positieve kaart. Zo moet je het wel zien. En dat is de kaart van de ooievaar. Ik zal nog even de tekenen leggen. Kijk, verandering, verhuizing, verkondigde verkondigd ooievaar de veranderingen en de verhuizing zijn de sleutelwoorden. Het kan verandering van werkkring zijn, maar het kan ook een verandering zijn in die werkkring. Dus altijd, in die werkkring kan het ook een verandering plaats gaan vinden. Dus je, je wil niet zeggen dat je verandert van werk, maar er kan een verandering plaats gaan vinden in je, in je werk. Zodat dus in ieder geval, lieve Edwin, dat er voor jou een positieve verandering op komst is. Dus dat is de kaart voor Edwin. Nu ga ik de kaart trekken voor Esmeralda. Ik heb al Esmeralda trouwens helemaal niets horen zeggen vanavond. Dus ik mag nog maar even. Ga ik er eerst eentje trekken voor Guus? Zodat ik Esmeralda zien verschijnen. Dan kan uh, er verandering in jezelf zijn, want het is niet zo, wel een positieve verandering. Nou, voor jou heb ik de toren mogen trekken, lieve Guze. De toren is altijd een teken van dat hel je tegenvoert. Dus daar gaat uh, financieel, zal het gunstiger gaan uh, lopen. Dus de, de toren is een teken dat heil jou tegenvloeit. Dus dat gaat, het gaat gunstig verlopen. Ik zal nog even kijken wat sleutelwoorden zijn. Maar de toren is altijd geld, heeft altijd met geld te maken. Als je de toren hebt, dat heeft altijd met geld te maken. En. Maar het kan ook te maken hebben, hè, ook is een toren is ook de kaart, betekent ook dat men grote wilskracht heeft. Dus je grote wilskracht zit natuurlijk in jouw cellen. Dat, dat wil ook zo zeggen dat je grote verwachtingen hebt van het leven. En dat je al je zuilen wil bijzetten om de top in welke situatie dan ook uh, te mogen bereiken. Het is de toren, dus het is gewoon goed. Dus je hebt spirit in je. Je wilt uh, dingen uh, goed doen. De dingen die je doet, wil je ook uh, 100%, misschien wel 200% jezelf inzetten. Maar de toren heeft dat het ook zijn vrucht af zal gaan werken. Dus dat is de kaart. Wat betekent dat weg van het toetsenbord? Oké. Okay. Dus dat was de kaartfocus. Nou, Esmeralda is terug. Nou, lieve Erza dan ga ik nu voor jou het kaartje trekken. Nou, voor jou heb ik het kaart mogen trekken van het schip. Nou, het schip is een, een goed teken. Het kondigt u gewis. Een gelukkige reis of winsten, misschien een erfenis. Dus, lieve uh, Colin, ik heb jou al meer mogen, uh, Esmeralda. Ik heb je al meer mogen vertellen, geloof ik, dit jaar. Dat er met jou, dat je een reis. Nou, uh, Ineke, die gaat naar bed. rusten lieve Ineke. Ik heb je zelf al mogen vertellen dat, uh, dat je uh, toch een reis zal gaan maken. Dus dat zit er toch aan te komen. Dat je toch een reis gaat maken. Dus dat is de kaart voor uh, Esmeralda. Dus lieve Esmeralda, ook voor jou weer de boot. En het zal allemaal goed zijn. Dus als je een reis wil gaan maken, doe het maar. Want het zal alleen niet maar je goed doen. Nou, Mario komt ook binnen, zie ik wel. Goeie naam, lieve Mario. Ja, misschien wel een waddentocht. Maar de, het, het heeft met water te maken. Dat is het zeker, want anders had ik de boot niet getrokken. Nou, Ineke, ik zal nog een kaartje voor jou trekken, want ik zie dat je er nog niet uit bent. Dus ik ga nog even een kaart voor jou trekken, want ik bent nu aan de beurt. En voor jou heb ik de kaart van de ruiter. En de ruiter die zegt tegen jou... Ziet je de ruiter traven, een goed nieuws brengt hij jou aan. Dus dan weet je dat er niet in ieder geval uh, jou een goed nieuws gaat bereiken. Je zult me nog wel horen, dus dan kan ik het gewoon nog vertellen, maar in ieder geval gaat jou, uh, jij gaat, als je op bericht ergens over zit te wachten, dan krijg je binnenkort, uh, zal jij dat bericht gaan krijgen. En dat gaat jou ook, uh, zal jou goed doen, dat bericht. kaart voor Chaco Nou, Tjako, voor jou heb ik het hart mogen trekken. En voor uh, van, uh, het hart van goedheid en van liefde. Is het hart de klare bron. En zal op je leven uh, de blijde warme zon. Dus, lieve Chaco, als het jou een, een tijd heel uh, uh, Als het jou een tijdje heel uh, moeizaam heeft gegaan, of bepaalde dingen heeft tegengezeten, dan hoef je je eigen nu, vanaf nu niet meer zo druk te maken, want het hart, dus open je hart maar voor de mooie dingen die op je weg zullen gaan komen. Ik ga deze kaart er weer tussen doen, want het kan wel eens zijn dat iemand dezelfde kaart voor dezelfde persoon bedoeld is. Ik heb ze weer geschokt, ik heb dat tussendoor gedaan. Dus mocht ik even een keer voor iemand dezelfde kaart trekken, dat kan. Want ik heb hem er weer tussen gedaan. Ja? De kaart die ik nu ga trekken, die is voor Jan. Jan, voor jou heb ik de levi getrokken. De levi spreekt van onschuld en blijde levensbaan. Dus weet in ieder geval, als je de levi trekt, dat is een, uh, een kaart van reinheid, van, van zuiverheid. En ik zou ze, uh, ook zeggen, Jan, in al wat je doet blijf in je eigen zuiverheid zitten. Blijf in je eigen vertrouwen zitten en geef ook dat vertrouwen aan. Andere. En dan zal het alleen maar goed zijn. Nou, de sleutelwoorden van de, van de uh, kaart is, Jan, is, de sleutelwoorden zijn de vader. Nou, jij bent de vader. Geluk, je kunt steun geven, je krijgt bescherming. Van de uh, kaart is Jan, is de sleutelwoorden zijn de vader, nou jij bent de vader, geluk, je kunt steun geven, je krijgt bescherming, en, maar je kunt ook te maken krijgen met een man van de wet. Dus je moet je eigen altijd houden aan je eigen, dus daarvoor moet je dat ook zeggen, blijf altijd eerlijk en, en blijf bij jezelf. Dus we, wees vertrouwd, zeg ik altijd, naar alles wat er is. Je kunt promotie krijgen in je werk. En die kan je gegeven worden door een oudere collega of een chef. Kan die jou die geven. Hij betekent ook de man die recht, recht door zee gaat. Maar hij heeft een hoge intelligentie. Als je maar niet van je principes afgaat. Dus met andere woorden, lieve Jan, je moet niet van je principes afwijken. Dat is uiteindelijk wat ik eerst ook vertelde, maar dan klopt. Want het is een schoppenheer, en die is dan, de kaart van de leden, dan dat staat schoppenheer opgetekend, en die heeft dat dan te vertellen. Nu een kaart voor Jan de Man. Nou, voor Jan de Man, voor jou heb ik dan ook de kaart mogen trekken van de OOIVA. Nou, dat is ook de kaart van de verandering en van de verhuizing. Dus bij jou gaat er ook veel dingen veranderen. Er komen veranderingen op je weg. Kan met werk te maken hebben. Kan met, met je persoonlijk te maken hebben. Maar houd er rekening mee dat er veranderingen plaats gaan vinden. Bij jou in je leven. Want de ooievaar brengt altijd verandering. Je ziet het ook altijd: de komt in het voorjaar, die gaat op een gegeven moment op de weg, komt weer terug. Wanneer een ooievaar op terugkomt, dan komt er ook weer een nieuw, nieuw uh, uh, seizoen aan. Dan wordt het weer weer anders. Dus een ooievaar heeft altijd het teken dat er veranderingen is. Dus daar moet je goed rekening mee houden, allemaal dat er voor jou veranderingen gaan komen. Ja? Nieuwe kaart voor Jochem. Jochem luister je? Voor jou heb ik de muizen. Mogen trekken. En de muizen, is een muizen komen zeggen: de diefstal is geschiet. Dus met andere woorden, pas op voor degenen die er dicht om je heen zijn. De mensen willen op een bepaald moment iets van jou hebben. Ze willen op een bepaald moment willen ze, uh, dingen die van jou zijn. Ze kunnen je onrecht aandoen of oneerlijk naar je zijn. Dus houd daar altijd rekening mee. Het is, uh, ik zal even kijken wat de verdere sleutelkaarten zijn. Je kunt te maken krijgen met profiteurs. Er kunnen profiteurs zijn die op een geraffineerde manier jou kunnen gaan benadelen. Dus op een, on, op een oneerlijke manier proberen jou te benadelen. Dus bent een beetje op je hoede. Uh, voor mensen die om je heen zijn. En denk niet te gauw, te licht. Bij mij overkomt dat niet. Want de mensen kunnen vaak zo geraffineerd zijn. Dus ik moet je alleen maar, maar waarschuwen dat voor de personen... Dat je niet te licht van vertrouwen moet zijn naar mensen en op je hoede moet zijn. Dus ben op je hoede. Dat is uiteindelijk wat de kaart tegen jou zegt. Want je weet hè, muizen, dan moet je muizenklem zetten, want anders vreten ze je kaas van je brood. Dus een beetje op wel passen. Kijk, met andere woorden zeg maar, je hebt uh, een liedje geschreven, ik zal maar niet zeggen, en een ander die gaat uh, met eer lopen. Dus daar moet je altijd rekening houden, Jochem. Ik hoop dat je het begrijpt. Nou heb ik een kaart mogen trekken voor Joyce. Er is iemand aan de deur bij mij. Wie dat weet ik niet. Wilfred het er wel open, denk Kijk wat, we halen heel die van de trap valt. Ik heb een kaart mogen trekken voor Joyce. En is voor jou de, sleutel, de kaart mogen trekken van de sleutel? De kaart mogen trekken van de sleutel. Wie was dat? Wie uh, was dat? Uh, John. Hoe Wat kan ze doen? Nee, heb ik niet. Of het draait wel. Ja. Nou, niet wat Joyce van jou we de sleutel mogen trekken van de, de, de kaart mogen trekken van de sleutel. En het wil zo zeggen, jij hebt de sleutel in eigen hand. Als er dingen moeten veranderen in jouw leven, onthoud één ding: je hebt zelf de sleutel in je eigen hand. Ga niet af zitten wachten wat je anderen doen. Jij bent degene die, die het voor het zeggen heeft. Jij bent degene. Die het uitmaakt. Want dat is wat de, ook je hartenwens gaat invullen. Dus de sleutel is altijd een goed teken. En dat is altijd het teken dat jij de sleutel zelf in de hand hebt. Soms vergeten wij dat. Soms vergeten wij dat we uh, heel veel dingen naar onze eigen hand kunnen zetten. Dat we uiteindelijk zelf de, de sleutel in de, in de hand hebben om bepaalde dingen in ons, om naar onze hand te zetten. Kijk, wat de sleutelwoorden zijn, er kan een nieuw begin komen, de, dat is ook de andere teken van de sleutel, het welslagen en de oplossing. Dus is de, de oplossing voor een bepaald probleem waar jij mee zit, heb jij zelf de sleutel aan de hand. kan niet een ander voor jou oplossen, dat moet je zelf doen. Het is dus de kaart van de ruiten 8. Je bent een mens met verdraagzaamheid en wijs inzicht. Je weet ook uh, bepaalde aanbiedingen op de juiste waarde in te schatten. En met die sleutel in je hand heb jij nu heel veel mogelijkheden. Omdat je zelf bepaalde dingen, je hebt het zelf in de hand. Dat klinkt misschien wel heel vreemd, maar dat is altijd, als je voor iemand de sleutel mag trekken, dan zeg ik altijd wat voor problemen je ook hebt. Je oplossing ligt bij jou zelf. Jij kan het zelf doen. Je gaat niet af zitten wachten dat het een ander voor je oplost. want je kunt het zelf. Je hebt het de belangrijkste heb je in eigen hand. En dat was het voor Joyce. Het is gewoon een mooie kaart, lieve Joyce. Ik zie je dat Danny ook binnenkomt? komt er een kaart voor lares. Ook voor jou hebben we de kaart mogen trekken van het hart. Die heb ik al een keer voor iemand anders ook mogen trekken vanavond. Maar Harry en euh, Lisbeth komen ook binnen. Goedenavond lieve Lisbeth en Harry. Nou de kaart van het hart is ook bij jou zijn. Je bent een vrouw van goedheid. Je staat liefdevol open voor andere mensen. En als ik er straks ook al zei. Open je hart gewoon voor heel veel dingen dan zul je merken dat alles komt, dat alles naar wens zal gaan. En het heeft ook de sleutelwoorden: het heeft met liefde te maken, geluk en een geliefde. Dus het kan zijn dat er een nieuwe liefde op jou weg gaat komen. Maar zou je deze kaarten nu uitgebreid gaan leggen, Laris, maar dat weet je zelf natuurlijk ook, zou je nou rond die kaarten, ga je die uitgebreid leggen, in een totale legging, Er komt dan rond dat harte man te liggen, en aan de andere kant jijzelf, en er komt zeg maar een huis boven en zo, dan, dan kun je zeggen, nou ik zie dat er weer een nieuwe relatie plaats gaat vinden, want dat is dan de legging van de kaart, nu moet ik het hebben van één kaart. Maar die één kaart is gewoon al heel goed. Die is al goed. Dus dat was de kaart voor Laris. Mooi, hè. Frank komt ook binnen zie ik wel. Nou, nu ga ik een kaartje trekken voor Mario. Lieve Mario, ik ga jouw kaartje trekken. En voor jou heb je de kaart mogen trekken van de ring. Voor een gelukkig huwelijk spreekt de ring ter rechterhand. Maar hij verkondigt twisten en breuk van liefdesband. Wanneer het je aan de andere kant zal liggen. En dat heeft dan te maken, zou je hier nou jouw persoonskaart liggen en die ring lag aan jouw rechterkant. Dan is het gewoon een, een, een, een fijne liefdesverbinding. Maar een ring heeft natuurlijk niet alleen met een huwelijk te maken. Een ring is natuurlijk altijd, het ene is dat, is het enige, dat is zonder einde of zonder begin. En het is de kaart 25. En die staat voor... Het heeft toch te maken met verbindenissen in je omgeving en in creativiteit. Je kan, ook te maken, je kan ook te maken gaan krijgen met een huwelijk, want dat zegt zo'n kaart ook vaak. Je kan ook te maken gaan krijgen dat er contacten moeilijk op gang tot stand kunnen komen. Dus een ring is natuurlijk een verbindenis En verbindenissen. dat zit de Klaver A's. De klaveraas die staat op de, op de kaart van de ring. En de klaveraas die staat voor het feit dat uh, contacten moeilijk op gang kunnen komen. Maar het heeft altijd met een verbindenis te maken. Dus het kan zijn dat er een, een stevige verbindenis krijgt. Dus je een spirituele gevoel overheen gaan krijgen. Is het net of je lange tijd over kan met werk te maken hebben of met vriendschap te maken hebben. Maar dat je over een bepaalde situatie in je leven en wat dat op mogen zijn, weet je zo. dat maakt niet uit waar je een beetje onzeker over geweest bent. Maar dat er nu in meer vastigheid en zekerheid gaat komen. En dat komt door de versteviging van de ring. Dat wil niet zeggen dat het een huwelijk wordt. Maar dat wil zo zeggen dat kijk, een ring krijg je verbindenis. Dat is ook een ketting. Een ketting die bestaat ook allemaal uit ringen. En dan krijg je ook een, een stevige verbindenis. Zodra je ringen aan elkaar gaat zitten knopen. We krijgen een, een, een, een halsband voor een hond of appelt, en dat is ook stevigte. Dus een ring is altijd dat iets verstevigd gaat worden. Dus iets waar jij lange tijd onzeker op geweest bent. Zo moet ik het tegen jou zeggen, want zo krijg ik het door. En ik zie daar al op de chat verschijnen of jij dat begrijpt. Dus de sunset komt ook binnen. Kaart trekken voor, uh, voor Petra. Nou, Petra, je hebt een, uh, een huis. Het huis hier spreekt van welvaart en, en gelukkig zijn. Maar zegt ook: oordeelt vrienden niet te licht naar schijn. Ze dus wil zo zeggen: het huis is, een is, is altijd heel met je huis te maken. Dat wil zo zeggen dat je gelukkig bent in je huis. Dat je eigenlijk maar prettig ontmoet. maar het kan ook met je werk te maken hebben. De kaart heeft altijd twee uh, ledigkantie bekeken worden. En de sleutelwoorden zijn, dat is het huis van, van de vragen, dat is jouw huis. Het kan met je familie te maken hebben. Maar het kan ook dat je ook voorspoed in je huis gaat krijgen. De harte heer die op de kaart staat, die uh, geeft aan een man met een prettig zonnig uh, uh, karakter en betrouwbaar karakter. Die echte zijn werkelijke gevoelens moeilijk kenbaar maakt. Dat kan slaan op jouw vriend, dus het kan zijn dat je op dit moment gelukkig bent in je omgeving, maar dat jouw vriend die je nu op dit moment hebt moeilijk zijn gevoelens uh, kan uiten of daar moeilijk mee om kan gaan. En toen ik straks zo las, dat hij nog last had met het overlijden van zijn vader, kan dat misschien terwijl eens kloppen in deze geheel. Dan zal ik gelijk voor die vriendenkaart uh, trekken. Ik zal ze weer eens even voor elkaar uitzoeken. Petra zegt het klopt heel erg, dus dan weet je niet van, ja die, die kloppen, al. Kijk, ik laat ze gewoon laat mijn hand leiden hè, door, door iets wat uh, onzichtbaar is. En dan ga ik een kaart trekken voor jouw vriend. En voor jouw vriend heb ik, een, uh, heb ik uh, de kaart van de vogels. En de vogels zeggen al even altijd te maken met de gezinssituatie. Uh, het kan zijn dat het gewoon via zijn gezinssituatie, het niet goed loopt, dat het met zijn familie... Dat er in zijn familie wat uh, uh, problemen zijn. Uh, uh, dat kan allemaal mee te maken hebben dat hij wat op dit moment wat in de knoop zit met familieleden of met iemand van de familie. En dat het daarmee te maken heeft. En dat zal hij degene zijn die dat het beste kan vertellen. Maar dat kan zijn dat er moeilijkheden zijn. Maar het kan, ook, het, kan, het kan ook in zijn gedachten zitten. Dus het kan ook zo vaak zijn, iemand kan het zich moeilijk maken in zijn eigen gedachten, dat kan ook, maar er komen wel meevallers voor hem en inspiratie. Hij krijgt toch weer, als hij nu op dit moment een beetje uh, in de put zit of iets, hij gaat toch weer die energie opbouwen en hij gaat toch weer meer inspiratie krijgen. Het uh, kan ook zijn dat hij een kleine reis gaat maken, dat hij een reis, maar die reis zal um, goed doen. Er gaat een reis komen. Ja, verbinden het is een verbindenis en maak maakt niet uit wat verbindenis. Dus dat was voor jouw vriend. Maar het is niet ieder wel goed. Want het geeft je zekerheid. Kijk, een band geeft altijd zekerheid, hè. Nu kaartje voor Sunset. Die is net binnengekomen. Daar komt hij gelijk aan de, aan de beurt, zie je wel. Hé, nee, dat is ook te wel een maand, ze samen op vakantie. Nou, die reis zal heel goed bevallen. Want dat reisje geeft u ook aan. Nou, Lieve Sunset, ik weet niet of je op dit moment voor een bepaalde keuze staat, maar uh, ik zie de weg. En de weg is altijd dat er een moment gaat komen dat je uh, uh, een andere richting moet. Of je wilt iets anders gaan ondernemen. En dan sta je eigenlijk op een punt. Wat voor weg moet ik nou in gaan slaan? En als dat zo is, dan zou ik je adviseren... Wat van jou het prettigst voelt, moet je doen. Dus zeg maar dat je een bepaalde keuze moet gaan maken. En als je je ogen do dicht doet en je denkt aan het eerste keuze en het voelt warm van binnen bij je, dan moet je die keuze maken. Wanneer je je ogen dicht doet en je voelt je wat op opgefokt of opgelaten, dan moet je het niet doen. Dus je moet je hart laten spreken in deze... En wat zegt die weg nog meer? Nou, dat is de kaart van de dame. En de dame heeft te vertellen. Het is een kruispunt in je leven en je staat voor een keuze zijn de sleutelwoorden. Deze kaart van de weg is altijd verbonden met de keuze, in welke vorm dan ook. En de kaart van de ruitenvrouw vertegenwoordigt een oudere dame. Rood haar of hoogblond. Het is een vrouw met een levendige geest. Het is een goede raadgeester. En het zou kunnen zijn ten aanzien van te maken keus voor de weg die je moet opgaan. Dus het kan zijn dat er een vrouw op jou weg komt, en dat kan een, een oudere dame zijn. Hè? Het kan iemand zijn met rood haar of hoogblond, hè? En dat, die, die zal jou goed raad geven. En die zal uh, jou bij helpen welke keuze jij het beste kan maken van je leven. Ja, het klopt helemaal, Nelly zegt, zo'n sunset, ja. Ik had het niet anders verwacht, niet de sunset, dan dat het zou kloppen. Ik heb rood haar. <lacht> ah. <lacht> ja, goed zo. Nou, dan ga ik door uh, naar de volgende patiënt. Patiënt, je moet hem maar horen. Dan gaan we naar onze Theo. Hallo Theo, goedenavond. Welkom. Gezellig dat je er bent. Even kijken, Theo, welke kaart ik voor jou mag trekken. Voor jou heb ik dezelfde kaart mogen trekken, voor, uh, die ik heb mogen trekken, voor Jan. En dat is de kaart van de leding. En dat heeft ook te maken dat je voor hem moet blijven bij jouw eigen gevoel. Je moet blijven bij je eigen innerlijke ik. Nergens omheen draaien. En altijd eerlijk blijven in alles wat je doet. De kaart is een kaart van reinheid. Van zuiverheid. Je weet ook dat je, als je dingen doet. Dat je ze met de beste bedoelingen doet. Ook ten opzichte van een ander. En laat je niet door anderen wat aanpraten. Of het anders doen. Als dat jij het wil. Daar heb je niks aan. staat ook een schoppenheer verdedigde man die recht door zee gaat en een hoge intelligentie heeft, maar niet van zijn principes afhangt. En daar mag je niet van af. Wat ze ook voor voorstel doen en wat er ook, wat er ook gebeurt waar, waar ik niet van je principes af. Maar sinds dat ik ook een te trekken voor Saskia, zal ik dadelijk doen? Ik ga eerst nog even. Dat kan ik trouwens eigenlijk wel meteen doen, dan vergeet ik het misschien wel. Nou, voor Saskia heb ik de lijkkist mogen trekken. Nou, als ik uh, die vroeger in het spel zag liggen, dan schrijf, ik mezelf eigenlijk uh, altijd te pletter. Maar dat wil zo zeggen dat, het, uh, dat ze daar eigenlijk niet druk over moet maken. Want de lijkkist wil altijd zeggen dat er een einde aan een bepaalde periode gaat komen en dat er een nieuw begin gaat komen. Dus mocht Saskia een moeilijke periode achter de rug hebben, dan kan ze nu gaan zeggen, jongens, het is voorbij, het is over. En ik ga beginnen met een nu-stuk in mijn leven. Dus er gaat een positieve verandering komen. Eens kijken wat de sleutelwoorden ervan zijn. Het is het einde van iets wat uh, voorbij is. Het is het einde van iets wat, wat, uh, wat achter, het, uh, achter je ligt. Kan zij dat ze in twee uh, strijd heeft gezeten? Um, het kan zijn dat ze in twee strijd heeft gezeten, uh, of iets over bepaalde dingen, maar je kunt gewoon zeggen, het is voorbij, het gaat nu, het is over. Het is altijd de, de kaart van de dood, heeft altijd te maken met het einde van de periode, en het begin en het niet begin. Het kan ook wel eens te maken hebben, en dan is als je de legging gaat doen, uh, met de kaart er tussen, en de ruiter ligt erbij, en je zegt van, goh, je gaat een bericht krijgen over iemand die overleden is. Nou, dat is iets wat ik nu niet... Oh, God, zegt ze, ze is heel ziek. Want er toch een einde aan de periode waar ze nu in zit, euh, lieve, euh, lieve sunset. Maar dat wil niet altijd zeggen hoor, want ik weet nog goed dat mijn moeder, euh, mijn moeder euh, wij wisten dat mijn moeder zou, zou overlijden, en ik deed ook s'avonds altijd kaarten lekker voor iedereen, maar bij niemand in de kaart kwam de doodskist te liggen, omdat wij allemaal wisten dat mijn moeder kwam te overlijden. Dus dat zegt, geeft nooit een, een, een, een lichamelijk sterven aan, hè? Maar, net als ik ook wel eens heb gehad... Kijk, dat, dat moet ik ook in alle eerlijkheid bekennen. Er was op een gegeven moment... Had ik, want ik weet nooit wanneer iemand doodgaat, dus dat is het al zo. Maar ik heb eens een keer een spirituele avond gehad... en er was een vrouw en die, uh, die miste haar vader heel erg. En toen zei ik op die avond... God oh. binnenkort zul jij zoveel contact met jouw vader hebben... Dat zal je zo fijn vinden. Dat zal je zo heerlijk zijn. En daar zal je echt helemaal van genieten. Nou, zij helemaal blij en gelukkig. Nou, een paar weken naderhand kwam ze te horen dat ze longkanker had. En zes weken naderhand was ze dood. Ja, toen had ze dan altijd contact met haar vader. Want ik heb binnenkort heel veel contact hebben met je vader. Die vader was overleden. Maar ik kreeg totaal niet door dat er met haar iets aan de hand was. Ik had wel moeten zeggen tegen dat ze moest stoppen met roken. Maar dan had ik al een... Een half jaar van tevoren, toen ik bij hun thuis een sessie had gegeven, want dat deed ik ook wel bij mensen aan huis. Hè. Dan komt er zo'n man of tien en dan ga ik thuis een sessie geven. En dan had ik wel tegen haar gezegd: ik moet zeggen van je vader, je moet stoppen met roken. En dat had ik een half jaar van tevoren moeten zeggen. En Toen op een gegeven moment, toen ik dat op zijn spirituele avond, zei ik tegen haar: dan zegt ze, en, Heb je nog van boodschappen van je pap? Ik zei nou, ik moet tegen je zeggen dat je binnenkort heel veel contact met hem zal hebben. En dat het heel leuk zal zijn, dat daar heel uh, fel. En zij genoot er helemaal van, want zij dacht natuurlijk gaan zien en gaat dit doen en dat doen. Ja, natuurlijk ging ze zien. Maar dat dat, dat dat haar eigen overlijden aankondigde, dat heb ik toen ook niet doorgekregen of mogen vo voelen. Nu ga ik een kaart trekken voor. Even okay. Nee hoor, heb ik al gehad voor Tom. Zo Tom, ga je kind krijgen? Nee hoor, ik heb voor jou het keentje mogen trekken. En het keentje wil zo zeggen, lieve Tom, het keentje spreekt van vriendschap, die uw bestaan verblijft. En, en, en, en looft uw eigen goedheid en uw gedienstigheid. Dat wil zo zeggen, een kind is altijd het begin van een nieuw leven. Van een nieuwe verandering, van positieve verandering. En je zult beloond worden, uiteindelijk voor het goedheid wat jij altijd gedaan hebt naar mensen. En ook jouw gedienstigheid. Kan met werk te maken hebben. Dat er een positieve, als je werk gaat zoeken, dat er een positieve uh, van ontslag, zeg maar. Nou, en dat wil zo zeggen, en de sleutelwoorden zijn gezelschap, je krijgt bescherming, je wens gaat in vervulling en hebt daar vertrouwen in. Nou, een schoppenboer die kan ook te maken hebben met een advocaat, dus dat er positieve uit, uh, dingen komt voor je. Kijk, Uiteraard zijn ook hier weer de omringende kaarten van grote betekenis. Het kind ook, uh, kan ook aangeven een vernieuwing in het leven, of van een uh, uh, situatie in welke vorm dan ook. Er gaat verandering komen voor jou, lieve. En dan zegt het kind: Want het kind is altijd een, een, een vernieuwing. Er gaat een hoop nieuws voor jou. Er komt heel veel nieuws voor jou. Kort korte termijn gaat er heel veel nieuws voor jou komen, kan op werk zijn, kan met huis zijn, met relatie of wat het ook nog zijn, er gaat heel veel nieuws op jou weg komen. Dus jouw leven gaat helemaal een andere wending nemen, lieve Tom. kaart mogen trekken voor Colinda. En Colinda, ik heb voor jou de vrouw mogen trekken. En de vrouw is de schoonste van de kaarten en deze wel de vrouw. Mogen u veel, veel voorspoed melden en een leven is zonder rouw. Dus de vrouw heb ik mogen trekken voor jou en de vrouw vertelt tegen jou, het is de dat er voor jou heel veel voorspoed gaat komen. Je gelooft het misschien nu nog niet, maar ik zou daar maar eens niet meer aan twijfelen. En niet met iedere dag jij de terug gaat zitten maken over hetgeen wat er allemaal zo uh, aan de hand is, of wat er loopt, maar jij positief richting naar je toekomst. Want dat is wat de kaart ook eigenlijk zegt. staat verder helemaal niet meer bij mij, maar ik weet gewoon als de vrouw in je kaarten, die mailt je altijd positiviteit, die gaat gebeuren. En bij jou is die de vrouw, mocht ik hem nou getrokken hebben voor een man, dan had ik gezegd van er komt een vrouw in je leven. Maar dit is, was een kaart voor jou. Nu een kaart voor donderdag. Donderdag voor jou heb ik de vosjes mogen trekken. En de vosjes voorzichtig zijn, zo'n maand uh, u, de vos is sluw en fijn. Vertrouw niet de lichtzinnig, lichtzinnig die om u heden zijn. Dus, lieve Donner, bent een beetje op je hoede. En vertrouw niet alles wat er tegen je verteld wordt. Bent een beetje, ik zeg wel, bent vol vertrouwen. Wees vertrouwd, maar vertrouw niemand. Maar dat zou eigenlijk bij jou uh, van toepassing zijn. En die staat dit ook, hè, wantrouwen, dus je bent wantrouwig, slu, mensen zullen slu op het slu, en een bepaalde listig met je omproberen te gaan. Maar ook zegt die, uh, die klaveren negen tegen jou, klaveren negen die zegt ook tegen jou, uh, dat er een enorme geestelijke groei bij jou is... die, uh, die aan kracht... Waarmee je, een e waar, waarmee je evenwicht kan worden bereikt. Dus het heeft op te maken... dat jij enorme kracht in je gaat krijgen... en dat... Uh, en, en dat... Uh, uh, uh, en dat je daardoor... Uh, geestelijk beter in evenwicht gaat komen. Maar met andere woord, een vosje waarschuwt je altijd... Van dat je niet te lichtzinnig moet geloven wat iemand tegen je vertelt. En als ik een spiritueel gevoel of contact wil hebben met boven daarover, moet ik eigenlijk tegen je zeggen, lieve Donna dan kunnen mensen heel aardig in je gezicht praten, maar, het kan, maar die het niet eerlijk met jou meenemen. Zeg maar, dat het tel, zeg maar, ze vertellen je iets. En, maar maar het, is eigenlijk, het zit eigenlijk anders in elkaar. Ik zal gewoon een voorbeeld geven. Jij leert een meisje kennen. Ik zeg dat zo weer. Zeg maar, ik geef maar een voorbeeld. Jij leert een meisje kennen. Die vind je heel aardig. En dan heb je een vriend of een collega of ook iemand. Die vindt datzelfde meisje ook aardig. En die gaat dan misschien uh, uh, dingen over een meisje vertellen. Je helemaal niet kloppen. Om jou op een dwaaspoort te brengen. Dat kan ook met werk te maken hebben. Zeg maar, je, je, je, uh, jij solliciteert naar een baantje. Een, een, een, een vriend van jou, of kennis van jou, die solliciteert naar datzelfde baantje. Maar omdat die op dat baantje ook zit te azen, kan hij jou wel eens een, een, uh, proberen uh, negatief voor te lichten. Doordat jij denkt, nou dan neem ik de baantje maar niet. Omdat hij het dan se zal krijgen. Dus, Soms moet je het eigenlijk zien. Ze proberen iets um, tegen je te zeggen, maar geloof er maar niks van. Ga blijf maar lekker op je eigen gevoel, want dat zegt ik die dingen, oh, je komt er even weer in, in, in balans, je komt in, in evenwicht, geestelijk in evenwicht, dus laat je daar niet door invloeden. Je moet maar zo denken, ik ondervind het zelf wel. Ja. En die is ook zo. Ondervinding is de beste leermeester. Nou, voor Elisabeth heb ik de kaart mogen trekken van de ruiker. En de ruiker is een lieflijke ruiker van bloemen, schoon en fris. Spreekt slechts van blijde dingen en niet van droefenis. Dus lieve... Uh... Elisabeth, neem denkbeeldig de ruiker van mij aan die ik jou geef in alle liefheid. Wanneer je de ruiker hebt liggen, wanneer die in je kaart komt, dan weet je dat, je, dat het goed met je gaat. Dat, je, dat uh, verdrietige dingen gaan verbagen en dat het mooie naar voren zal gaan komen. En de sleutelwoorden zijn ook een geschenk of volmaakt geluk. En die staat voor schoppenvrouw. En schoppenvrouw is een intelligente en met historische en, en met is is wijsheid levende vrouw. Ze zal door haar uitgebalanceerde natuur in groot geluk kunnen brengen aan consultanten. Weer, hè? Vooral op oudere leeftijd is een vertreffelijke vriendin en een goede raadgeefster. Die alleen maar het geluk van anderen voor ogen heeft. Nou, dat kon niet mooier. Hé, Elisabeth, dus dat zegt alles weer over jou. Maar de ruiken, nou, dat is gewoon een heel mooie kaart. Schapke komt ook binnen, zie ik wel. Kaart trekken voor krijg. Dat is alle krijg. En dat is heel goed, Bart therapie is heel goed. Ja, dat is niks verkeerds aan. Ja, voor jou heb ik ook de ooi waar mogen trekken, Krijn. En dat is ook een teken dat er een hele hoop veranderingen gaan plaatsvinden. Dat je met iets nieuws gaat beginnen, dat je iets wilt gaan ondernemen. En dat zal succes hebben. Dus daar sta je voor. Dus voor die die verandering, die hoef je nou niet meer zo uitgebreid uit te leggen. Maar de kaart, het is de, uh, de kaart van de harte vrouw. En dat brengt ook altijd uh, dingen. Hè? Dus verandering, een verhuizing. Er gaat heel veel veranderen in jouw leven. En ik heb hem al een keer uitgelegd, twee keer uitgelegd. Dus even kijken nog precies, wat het is de harte vrouw. Wat ze daarover zeggen. Er komt een heel omwenteling. In je omstandigheden kan ook zijn dat je je huis gaat van, in, je huis, van inrichting gaat veranderen of je kantoor gaat veranderen. Maar mocht je nou eventueel die kaarten er nog meer omheen gaan leggen, weet je wel, nou dan komt er om die kaart heen een huis te liggen. Nou, dan weet je dat je inderdaad zal gaan verhuizen. Komt er een kind omheen te liggen, dan weet je dat er een kind op komt, kringen. dan ligt er ook weer meer aan welke kaarten komen er omheen te liggen. Maar dan gaat er gewoon een verandering komen en hoe je het ook bekijkt. En de toekomst maakt wel uit wat het is. Dan pak ik nu een kaart voor het Red Red. Ja, het voor jou heb ik ook het hart mogen trekken. En dat is ook het kaart van, uh, ja, dat er heel veel uh, dingen op je weg gaan komen, hè. De kaart is van goedheid naar van liefde. een hart van klare bron. En de blijde warme zon. Ja, kijk wanneer je je hart openstelt voor de mooie dingen in het leven. Dan zal het ook je hart verwarmen. Dus bij jou krijg ik meer het gevoel door dat je hart uh, verwarmd gaat worden door iets door een gebeurtenis die plaats gaat vinden wat je, wat je, wat je na aan het hart legt, maar wat positief zal, wat positief een omwenteling zal maken en wat je hart zal verwarmen, wat je goed zal doen. Dus dat is wat die kaart bij jou te vertellen heeft. Dan ga ik even terug naar boven. Kijken wie er inmiddels binnengekomen is. Ik zie dat Frederica ook binnengekomen is. Goedenavond, lieve Frederica. Dan ga ik nu een kaartje trekken voor Harry. En voor Harry hebben we de roede mogen trekken. En de roede, de roede brengt nooit vreugde, maar onheil in uw hart. Met ziekte of met tweedracht gaat hij altijd gepaard. Dus de roede, dat wil zo zeggen, dat er een narigheid geweest kan zijn in het verleden. En dat hij nu voorbij is. Want de roede uh, vaagt ook alles weg. En het is kaart nu Ja dat uh, Harry binnenkort te maken gaat krijgen met de politie. Dat staat hier ook, het kan, het kan een ongenoegen gaan krijgen met iemand in een uniform. En dat hoeft natuurlijk niet altijd de politie te zijn, maar het kan de politie zijn, we kijken wat er allemaal is, uh, bijvoorbeeld de politie, een militair, een purser, uh, etc. Dus het kan, daar kan het mee te maken hebben. En dan kan hij wel eens wat tweedracht over krijgen. Het kan zijn, zeg maar, dat hij aangehouden wordt door de politie, omdat hij uh, tot rode licht is gereden. En het kan zijn dat hij daar zijn eigen wat druk op gaat maken. Het is niks voor want we hebben er allemaal wel eens mee te maken. Maar daar moet hij toch rekening mee houden. Want omdat dat binnenkort uh, toch te wachten staat. Dat hij even twee strijd met iemand ergens over kan krijgen. Daar is hij het niet mee eens. Dus hij vindt dat hij in zijn recht staat. En die andere, die vindt dat die niet eens staat. En die krijgt sterk door, dat het te maken heeft met een, met een bekeuring of zo. Dus hou het maar in de gaten. Of verpleegsterste, zegt Jan. Dat kan ook. Maar dan krijg je de kaart voor, uh, uh, voor uh, Liesbeth erbovenop. En die zeggen de sterren. En de sterren is een steeds goed teken, goed teken, zolang ze helder blijft. Ik zeg altijd, als je de sterren ziet, dan heb je een liefdevolle relatie. Want nu gaat dat allemaal naar wens, als de sterren stralen aan de hemel. Hè? als, de, uh, Daar heb je ook zo'n liedje, hè? als de sterren, laten we stralen. Oh, trouwens, dat ga ik eens opzoeken. En de da, ja, la, la, la. Dus dat is... Uh, voor jou, lieve Elisabeth uh, is dus het even niet met jullie persoonlijk te maken. Het heeft gewoon waar Harry eventueel tegenaan loopt. We hebben het dus straks over geen dragen gehad en noem maar op, dat we er al puin mee te maken. En voor jou de kaart dat de sterren nog steeds, steeds stralen en blijven stralen. Dus dat is die voor jou. Ja, en je zegt ook, hier gaat ook alles naar eens. Ja, de sterren die stralen. Volgens mij was dat een liedje van uh, Duur Onbekend. nu, het de heb ik een kaartje mogen trekken voor Guppy. Nou, Guppy, jouw kaartje. Ja, ook, zou Ina Dijk ook een kaartje trekken. Voor jou, Geppie, uh, heb ik het kaartje mogen trekken dat jij in de, de, de, je omgeving, de fontein heb ik mogen trekken. Die heb ik al voor iemand anders ook mogen trekken vanavond. En de fontein, die is, de fontein die is, uh, dat wil zo zeggen, dat je vaak omringd wordt door een uh, uh, fijne vriendenschaar. Dat wil zo zeggen dat de mensen waar jij mee omgaat, dat die altijd, dat die het oprecht met jou menen. Ik geloof ook wel dat jij iemand bent wanneer je dat ook aanvoelt dat je op tegen mensen zegt nou het hoeft van mij niet meer. Dat heb je natuurlijk al moeten leren in de afgelopen jaren, maar dat moet je in rekening houden. Dus je wordt omringd in je omgeving door een, een, een liefdevolle vriendschap. Dus de mensen die om je heen zijn die nemen het goed met jou. Zo moet je, de, deze kaart heb ik voor jou daar beloofd. Dan ga ik eerst nog naar. Frank. Nou, voor Frank heb ik de dame mogen trekken. Nou, de dame, lieve Frank, dat is de vrouw. Dus die dame betekent gewoon, de vrouw in jouw leven betekent heel veel voor je. En houdt er maar gewoon heel veel van je. Van. Dus, dat zit gewoon goed. Die past ook bij je. Ik denk ook niet dat jij zonder die dame in door het leven kan. Want dus de dame in jouw leven is heel belangrijk voor jou. De dames. De dames in jouw leven zijn heel belangrijk voor jou. En de vrouw kondigt altijd uh, geluk aan. Dus die heb ik voor jou mogen trekken. Nieuwe kaartje voor uh, Danny. Nou, Danny, voor jou heb ik het kruis mogen trekken. Maar het kruis, dat heeft altijd. Kijk, we hebben vaak een kruis We hebben wel eens het gevoel dat we een kruis te dragen hebben in ons leven. En wat er helemaal uh, niet, niet is. Dat kruis je dan in onze gedachten. Wij zijn te veel met onze gedachten met dingen bezig. Dat we zeggen van, nou, dan is je gedachten kruis een kruisvorm. Maar een kruis is ook altijd heel goed. Je zegt wel, uh, door een kruisje over. Zowel als er een ruzie is geweest. En dan denk je wel eens, nou, is het voorbij? En dan maak je de vorm van een kruis. Nou, een kruis erover, dan is het weg. Maar dat wil ook zo zeggen dat bepaalde situaties... Dat je daar een kruis over moet doen. En je moet zeggen van een kruis erover en weg ermee. Het is verleden tijd. Dat doet het niet meer. Dus met andere woorden. Jij moet. Frank zegt dat het helemaal klopt. En jij moet dan over vele dingen eens los gaan laten. En zeggen een kruis erover. Daar heb ik niks meer aan. Dat is wat de kaart tegen jou te vertellen heeft. Nieuwe kaart voor Bjorn. Voor ja, jou heb ik ook de beren mogen trekken. En de beer is een pompe beer. En die geeft je kracht. En dat kan met de overheid te maken hebben. Kan met een moederfiguur te maken hebben. Maar de mensen die om jou heen zijn, willen jou altijd helpen. Die geven jou steun en kracht. En onthoud dat. Dus je krijgt heel veel kracht en steun van mensen uit je omgeving. Dat kan een moederfiguur zijn of een, of een, een wijs iemand. Of een, of een type die het goed met jou meent. Dus ik zou die eh, wachtboezem maar zeker eh, blijven doen. Nieuwe kaart voor Frederica. Voor jou lieve Frederica hebben we de kaart mogen trekken van de hond. En de hond is, eh, is van getrouwheid een vriendelijke tolk. Dus dat is een vriendschap. Voor jou, lieve Frederica, is vriendschap heel belangrijk. Maar, jou, jij betekent ook voor jouw vrienden, kun jij belangrijk zijn. Dus, blijf trouw aan de vrienden. Zijn er bepaalde vrienden, die je op dit moment een beetje hebt uh, verwaarloosd, een beetje hebt verwaarloosd, dan moet je, die vrienden weer eens even een, uh, een kaart sturen of een belletje, want die verwachten dat ook. Want je bent uiteindelijk een trouwe vriend, maar het lijkt wel dat je je vrienden een beetje, je moet dus een beetje aandacht gaan besteden aan je vrienden. Dat is wat die kaart zegt. Maar je bent heel trouw in vriendschap, Het kan ook wel een beetje uh, gemakzucht zijn geweest. Kijk, nu een kaart trekken voor uh, Ina van Krijn. Nou, voor uh, Ina heb de klaverblaadjes mogen trekken. Nou, de mooie klaverbladen, mij geluk dat blijft. Er dienen geen dikke wolken van dicht bij het lang. weg. Dus ik zou zeggen, geniet van het geluk wat gaat komen en uh, gaat ook... Voor Ina gaat ook met het geluk wat je hebt, koester dat ook. Want met klaverblaadjes moet je altijd heel zorgvuldig omgaan. Dus lieve Ina, zijn er dingen in jouw leven? Zorg dan dat je die koestert. Want, dat, want dan blijft het ook. He, dus de klaverbladen die zeggen altijd dat er geluk gaat komen. Dat moet je wel, maar dat moet je wel verwerken, want de klaverblaadjes komen niet vanzelf je binnen dan moet je altijd voor op zoek maar ook als je ze gevonden hebt moet je er ook heel zuinig op zijn dus lieve uh, Ina blij. Uh, heel zorgvuldig met je geluk omgaan een nieuwe kaart voor Ella nou, ik heb voor Ella de vogels mogen trekken nou dat is het gezin op het, moment, het kan wel eens wat rommelen in het gezin. Maar het gezin is toch centraal voor haar. En dat moet voor haar centraal zijn. Dus haar gezin. Want dan zeg ik altijd, het nest. Het de vogel met het nest. Het, is het nest en het gezin is gewoon belangrijk. En dat moet ook het belangrijkste zijn. Het kan wel eens in de familie wat rommelig zijn. Of wat rommelen en niet goed zitten of zo. Maar het blijft altijd... Zij moet altijd door, door, door, door, door, door, door het gezin koesteren. en dat, want dat is heel belangrijk. Want ik heb geen niks niet Dus dat was voor. Ik dat ik iedereen had, hè Ik ga eens even kijken wat mijn kaartje te heeft. Kaartje van mezelf. Nou, voor mij, ik heb ook de ruiker mogen trekken. Die had ik ook gegeven, ik weet niet meer aan wie ik hem gegeven heb, aan, uh, aan uh, Elisabeth. Ja, uiteindelijk is het ook zo, hè. Ik ben ook altijd ten dienste van een ander. En de ruiker, dus het uh, zal mij goed gaan. De ruiker zegt het tegen me. Nou, hè, het was weer een hele avond. Zij waren weer eens een keer de andere kaartjes. Volgende week ga ik gewoon de inzichtkaartjes doen. Want ik heb vorige week zondag morgen, niet maar de week erop. Zondag heb ik uh, zes rijke in Rijke Rijkje 1. Dus dat wordt een pittige dag. En dan doe ik het een volgende week de zaterdag en avond een beetje rustiger aan. Tegenstrijdige informatie, zegt Esmeralda, bij mensen dubbele reacties op houdt en die echte cellen in de wacht kunnen schoppen. Ja, daar heb ik het druk, hè. Ja, dan heb ik, er zijn mensen die bij mij de cursus hebben gedaan, uh, Krijn. En dan uh, zijn die mensen graag, uh, willen graag uh, uh, Rijkje bij me doen. Ja, dat heb je, hè. Dat, dat, het ene hangt dan het andere vast. Vorige week heb ik twee inleidingen gehad met vijf mensen, die één al gedaan hadden. Nou, en ik had er eigenlijk nog drie. Maar ik zei, dan wordt de groep te groot. Jullie moeten maar door naar de volgende keer. Die gaan over een maand of zo. Maar wel lieve mensen, ik hoop dat jullie er allemaal lekker van genoten hebben. Ik wil nog even, want ik heb nog even tijd, even rijk sturen naar iedereen. En dan vanuit het rijk sturen zal het ook wel al, ik als een pas afscheid voor jullie nemen. Ik wens jullie een hele prettige um, zondagmorgen nog en ik hoop er een cocktailmanige avond meer voor jullie te zijn. En diegene die rijk wil ontvangen, ga even rustig zitten. Leg je hand op je borst, doe je ogen dicht en laat het lekker bij je binnenkomen. Hong, ja, zee, jo, ja. Hong, ja, zee, jo, ja. Ik vraag en stuur energie vanuit de Goddelijke Macht. En dat stuur ik naar Bjorn, naar Danny, naar De Vinge, naar Dirk Tick, naar Edwin, naar Esmeralda, naar Frederica, naar Gupke, naar Gus, naar Harry en Elisabeth, naar Chaco, naar Jan, Ella en de kinderen, naar Jochen, naar Joyce, naar Laris, naar Mario naar mijzelf, Nelly en mijn gezin, naar Sunset en naar Saskia, naar Theo en Connie, naar Tom, naar Donna, naar Elisabeth, naar Krijn, Ina en Dennis. Ik stuur het ook naar de Red, Red en naar de Operator en naar iedereen die op dit moment naar het programma zit te luisteren. Sayeki, Sayeki, Sayeki, ik stuur deze energie uit liefde ik vraag deze energie uit liefde en ik stuur deze energie uit liefde, dat jullie het allemaal mogen ontvangen en eigen eigen goeddunken gebruiken. Chokeraai, chokeraai, chokeraai, dat het negatieve bij jullie weg mogen gaan en dat we plaats mogen maken voor het positieve. Dat is wat ik vraag, jullie allemaal vragen aan de hoge macht. Daikomayo, daikomayo, daikomayo, dat het licht het goddelijk licht Jullie de komende week weer allemaal mogen blijven beschermen. Nou, de rijke heb ik al mogen sturen naar jullie. Zie je, het is eigenlijk maar een minuut. En ik hoop dat jullie het allemaal op jullie manier ontvangen. Ik hoop dat, uh, dat jullie allemaal morgen nog een prettige zondag hebben. Geniet er gewoon van, het weer overdag is best goed. Ik ga morgen de, de dingen in de gaten houden. Want vandaag is er een uh, mijn staat op dak. En toen kwam de buurman zeggen dat, uh, dat er een, um, een valk tussen viel. Maar nou, één duif is ook niet teruggekomen, misschien heeft hij die wel gepakt. Voor uh, 4 dagen geleden is er een duivin. Door ook de roofvogel gepakt, die lag dood, uh, helemaal opengereten in, in, in de tuin. Dus we kijken, nou, ik weet niet, uh, dingen ging uitzenden geloof ik vandaag in, in plaats van Adrien. Uh, Frank, dacht ik. Nou, in ieder geval, ga dadelijk gezellig naar de kroeg bij Adrien. Het is altijd weer wel een verrassing die uit, uh, wie uitzendt. Maar geniet er in ieder geval van. Ik ga lekker dadelijk op, uh, op mijn bankje liggen en lekker televisie liggen kijken. Lekker genieten. En ik hoop voor jullie allemaal nog een hele fijne nacht. En hopelijk tot maandag. Een stevige knuffel en op zijn Brabants gezegd: hou